Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo, aandacht voor de Rabobank. Die had kortstondig te maken met een cyberaanval. En dat op de dag van een overleg daarover. Nieuws krijgt u daarover van Mark Visser in het NOS Journaal. Ja, want de grootste Nederlandse banken gaan elkaar beter op de hoogte houden als ze slachtoffer worden van cyberaanvallen. Door meer informatie met elkaar te delen kunnen ze zich beter weren tegen de aanvallen, zeggen ze. Tot nu toe werd informatie over cyberaanvallen niet gedeeld uit concurrentieoverwegingen. Er komt ook een vaste vertegenwoordiger van de banken... bij het Nationaal Cyber Security Centrum. De banken hebben vandaag met het kabinet gesproken... over de recente cyberaanvallen, zegt voorzitter Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. We hebben met elkaar uh, mogen vaststellen dat ook uh, van belang is... om te kijken wie hierachter zit. De minister uh, van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven... dat de aangifte die door de bank is gedaan... hoge prioriteit heeft bij uh, justitie. De laatste week is vooral ING geregeld getroffen door cyberaanvallen. En vanmiddag was dus korte tijd de Rabobank het slachtoffer. Staatssecretaris Steven denkt vooralsnog niet aan aftreden. Dat zegt hij tegen de NOS in reactie op Kamerleden... die verontwaardigd zijn over de fouten die zijn gemaakt... in de zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov. Die pleegde dit voorjaar zelfmoord terwijl hij in de asielprocedure zat. Ik heb verbetermaatregelen genomen en ik heb ze aangekondigd. Dat gaan we ook met de Kamer bespreken. Ja, dan komt vervolgens de vraag aan de orde. ben ik degene die dan die verbetermaatregelen ook moet invoeren en ook zorg moet voor zorgen in de toekomst dat ik ook degene ben die dat kan doen. Ja, ik denk dat ik dat kan doen op dit moment, maar daar ga ik met de kamer bespreken. En Teven ziet het debat deze week met vertrouwen tegemoet. Het Noord-Limburgse championbedrijf Prime Champ is failliet. De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag het faillissement uitgesproken van de onderneming die met 750 werknemers een van de grootste championbedrijven van Europa was. Eerder dit jaar werd de directeur van PrimeChamp opgepakt... in een onderzoek naar uitbuiting van Pols personeel. Het zou een van de oorzaken zijn voor de financiële problemen van het bedrijf. Bij een actie tegen fraude met het persoonsgebonden budget... zijn vrijdag in Almere twee mensen opgepakt. Ze worden verdacht van stelselmatige fraude met de aanvraag van PGB's... belastingfraude en witwassen. En daarbij zou het in totaal om ongeveer 800.000 euro gaan.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 Ja, op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat degenen die hier echt proberen een slaadje uit te slaan, dus echt de criminelen, uh, een gevangenisstraf uh, krijgen als ze dat ook verdienen. de tweede plaats proberen we het geld terug te halen, dus er bestaat ook altijd ondernemingsonderzoeken. Gaat het soms om uh, een bedrag rond de 10.000 euro, maar soms gaat het ook om een bedrag van meer dan een miljoen euro. Dus gaat het gaat echt om forse bedragen. De twee verdachten zitten sinds vrijdag vast en blijven nog zeker twee weken in hechtenis. De politie in Drenthe heeft negen mensen opgepakt op verdenking van skimmen. Het zijn een man uit Assen en twee vrouwen en zes mannen uit Roemenië. Eerder dit jaar bleken betaalautomaten bij twee tankstations in Assen en Roden te zijn geskimd. Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden is niet duidelijk. Bij huiszoekingen in Assen en Westerbork werden vanochtend skimkapparatuur en contant geld gevonden. In Noord-Korea is de geboortedag van Kim Il-sung herdacht... vandaag 101 jaar geleden. Hij was de grootvader van de huidige leider, Kim Jong-un... en de stichter van de staat. Gevreesd werd dat het regime in Pyongyang deze dag zou aangrijpen... om een raket te lanceren, maar dat is niet gebeurd. De feestdag werd ook niet opgeluisterd... met de gebruikelijke militaire parade. Volgens buitenlandse journalisten was er niets te bespeuren... dat wijst op een naderende oorlog. Het weer dan, alleen in het oosten nog af en toe een bui. De rest van de week blijft het wisselvallig. Er zijn vrij veel wolken en er kan wat lichte regen vallen. Het wordt iets minder zacht. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staat 100 kilometer file. Dat is iets meer dan gebruikelijk op dit tijdstip op maandag. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat voor Barneveld... 5 kilometer na de aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade 7 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Op de A15 rotterdam Europort voor de Botlektunnel 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor Knopend Ridderkerk 7 kilometer. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zolle tussen Vaassen en Heerde 10 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. De linkerrijstrook is dicht. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechterhersenhelft. De creatieve helft.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 Zeven minuten over zes. Staatssecretaris Van Rijn reageert zo op de verdenkingen van fraude in de zorg. Eerst alweer die problemen met de internetbankieren. Na aanvallen op ING, betaalsysteem Ideal, was het vandaag de Rabobank... die te maken kreeg met een cyberaanval. Wim Hafkamp gaat over de digitale veiligheid bij de Rabobank. Goedenavond. Goedenavond. Het duurde alleen niet zo heel lang, hè, begreep ik. Nee, de aanval was uh, relatief kort. Uh, we hebben uiteindelijk uh, zo'n 15 minuten onbeschikbaarheid uh, gehad. Ja, dat betekende dat, dat klanten uh, niks konden op het internet met de Rabobank? Nee, dus uh, zeg maar, internetbankieren, onze www.rabobank.nl site was onbeschikbaar. En ook uh, op dat moment uh, ideal niet mogelijk voor, uh, voor Rabobank klanten. Hoe, hoe merk je nu dat er zo'n aanval is? Hoe, hoe gaat dat? Wat ziet u? Nou, wij, wij natuurlijk, uh, onze beheerders zien uh, dat de uh, grote hoeveelheden aanvragen binnenkomen. Uh, vele malen meer dan, uh, dan gebruikelijk. Uh, en wij testen ook uh, zelf of we uh, bereikbaar zijn. Dus op die manier uh, hadden we eigenlijk al binnen enkele seconden door dat uh, er een, uh, een aanval gaande was. En wat doe je dan? Nou, wat je, wat je dan probeert is uh, die aanval uh, af te slaan door uh, het... Uh, ja, zeg maar aanvalsverkeer te, te filteren en te scheiden van het uh, legitieme verkeer. En ja, dat, dat heeft even zijn tijd nodig om uh, zeg maar het aanvalspatroon te herkennen. En, uh, en hoe filter je dan? Heb je, heb je dan bepaalde codes of zo? Of, of cijfers? Hoe, hoe gaat dat? Hoe filter je dan het ene publiek van het andere publiek? Ja, dat is ook best wel lastig. Uh, maar goed, daar hebben wij zoals gezegd uh, speciale apparatuur voor... Maar dat gaat u natuurlijk ja. ook niet zeggen, denk ik, want dan, dan weet u... Nee, oké, okay. ik uh, heb hem door. Is, uh... Ja, ik ben te naïef, sorry. Ja. <laughs> nou, ik mag het proberen, maar... <laughs> maar daar heeft u uw methode voor. Wordt de ja. bank nou van tevoren gewaarschuwd dat er, dat er een aanval komt? Nee, nee. Dus het is niet zo nee. dat het ook een methode is om, om de bank af te persen of zo? Nee, dat is op dit moment uh, niet aan de orde. Er zijn geen claims uh, binnengekomen. Nou, zeg, um, heeft u het idee dat er, dat er nog meer kan gebeuren bij, bij de bank om, om je te weren tegen zo'n aanval? Um, nou, wij nemen al heel veel maatregelen. Um, en uh, zoals gezegd, uh, um, ja, wij proberen zo snel mogelijk die beschikbaarheid uh, weer uh, te herstellen... Um, ja, we gaan uitgebreid ook deze aanval evalueren om te kijken of wij uh, naar de toekomst uh, andere maatregelen nog uh, kunnen treffen. Maar op dit moment, uh, zoals gezegd, worden er al heel veel maatregelen, zijn er al getroffen. En die, uh, ja, die zorgen ervoor dat we gelukkig niet al te lang uh, onbeschikbaar zijn. Er was iemand van de bank die zei vandaag van uw bank, het is uiteindelijk nog wel prettiger dan een storing, zo'n aanval. Ziet u dat ook zo? Oh, <laughs> de, nou, nee, Een ja, woordvoerder van de Rabobank? Elke... Ik begrijp dat u dat niet bent, aan uw reactie. Ik ben niet een woordvoerder. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nou ja, de, de, um, elke onbeschikbaarheid is, is niet fijn voor, uh, voor onze klanten. Dus um, um, wat dat betreft, um, ja, uh, een storing daar heb je misschien nog deels. Heb je dat zelf in de hand? Uh, um, maar ja, dit uh, komt uh, volslagen onverwachts en. Uh, uh, ja, daar zullen we dan op dat moment ook uh, direct op uh, moeten acteren. Ja, is, is, is en duidelijk... uh, het is ook niet aangekondigd. Uh, nee. Nee. Is duidelijk of, of zo'n aanval vanuit Nederland komt? Is er al een beetje een beeld van wie hier achter zit, achter al deze acties? Nee, het onderzoek uh, loopt nog. Uh, en uh, ja, We gaan uh, ook zeker kijken naar de aanvallen bij ING, uh, welke relaties uh, daar liggen en of we daar ook conclusies uit uh, kunnen trekken. Maar dat is op dit moment, uh, kan ik daar nog niet over zeggen. Goed, Wim Hafkamp, dank u wel van de, de veiligheid. Dus van de digitale ja. veiligheid bij de Rabobank, daar gaat u over. Dank u wel. Um, nou ja, dat was op de dag dat er overleg was over dit thema. Want de ministers Dijsselbloem en Opstelten spraken vanmiddag met de banken... om uh, te horen wat er nou steeds misgaat en over maatregelen. Ze spreken af, zoals meneer Hafkamp ook al zei... dat banken voortaan informatie uitwisselen bij zo'n cyberaanval. En Boelestaal van de Nederlandse Vereniging van Banken... had na afloop van die hele bijeenkomst met de ministers ook goed nieuws. We hebben met elkaar mogen vaststellen... dat die bedreigingen het betalingsverkeer niet raken. Nederland heeft het meest geavanceerde betalingsverkeer... en wellicht daarom ook dat die cyberaanvallen zich op Nederland richten. En toch zullen nog een aantal punten wel verbeterd kunnen worden... zegt Boelestaal. We zullen onze samenleving uh, uh, duidelijk moeten maken... dat dit er niet alleen bij hoort, maar dat we er goed tegen gewapend uh, zijn. We hebben met elkaar mogen vaststellen op voorstel uh, van de minister... dat het belangrijk is om een liaison vanuit de banken te hebben... bij het Nationaal Centrum voor uh, Cybercrime... En we hebben met elkaar uh, mogen vaststellen dat ook uh, van belang is om te kijken wie hier achter zit. De minister uh, van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat de aangifte die door de bank is gedaan hoge prioriteit heeft bij uh, justitie. En dat is minister Opstelte uh, van Veiligheid en Justitie. Hij vertelde wat hij kan doen voor de banken. Dat als er een sprake is van criminaliteit, een dreiging daarvoor, echt criminaliteit heeft plaatsgevonden, dat als zij aangifte doen, dat ook het Openbaar Ministerie, kwalitatief, maar ook in capaciteit, en onze politie, de KLPD met zijn speciale team, daarop geëquipeerd zijn, op in kunnen spelen en hun verantwoordelijkheid nemen. En dan was er ook nog minister Dijsselbloem van Financiën uh, erbij. Die vertelde dat er nog een bijeenkomst is vandaag over de cyberaanvallen onder leiding van de Nederlandse Bank. In het overleg zal het gaan over de communicatie. Uh, wat daar beter had gekund en voor een volgende keer beter zou moeten. Daar gaat het over de veiligheid van het betalingsverkeer en of dat extra geanalyseerd zou moeten worden. Ja, en bij de Rabobank hadden ze er op dat moment dus last van. De aanvallen, die zijn niet voorbij. De banken zullen daar ook wel even last van hebben nog, verwacht Boelestaal. Ze zijn nog niet over. Uh, wat ik u zei, dit weekend zijn er weer twee geweest. Zowel bij Rabo als bij ING. Maar het leidt slechts tot een paar minuten problemen. Dus we hopen inderdaad dat we met de voorzieningen die we treffen... en die zijn talloos, ook als het gaat om investeringen... Er wordt dus capaciteit vrijgemaakt om dit soort aanvallen af te leiden. Zo moet u dat technisch zien. Dat lukt kennelijk en uh, dat is de, uh, de moeite die beloond wordt. En uh, banken zullen daar ook hun, mag ik het zo zeggen, stinkende best voor blijven doen. Tot over de berichtgeving over uh, de problemen van de banken met het internet. Tijd voor verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Zijn er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Er staat nog 70 kilometer file. De langste files veroorzaakte ongelukken staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn... voor Barneveld 5 kilometer. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Vaassen en Heerden 10 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand. De linkerrijstrook is dicht. En de Limburg op de A76 Geleen richting Heerlen... tussen Geleen en Nut 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Tweede Kamer stemt morgen over de Kinderopvangwet. Als die wet wordt aangenomen, dan vrezen de zogenaamde ouderparticipatiecrashes dat ze hun deuren moeten sluiten. Dat zijn crashes waarbij ouders om tourbeurten op elkaars kinderen passen. Die moeten dan aan allerlei nieuwe regels gaan voldoen. In Nederland zijn zeven van die crashes. Eentje daarvan is in Utrecht. Je mag bij mij een stukje halen en dan mag je de. Op een naar speelplaats in Utrecht spelen een tiental kinderen lekker in de lentezon. En Bram van der Velden kent ze allemaal. Dit zijn uh, Pit en Nemo, dat zijn wel de, de oudste kinderen. 10 ja. en 11. Daar is Annabel, die wordt volgende week 8, 9. Ik weet het niet helemaal precies. Met die rode trui, dus mijn dochter Pieke. Die is 6. Dan hebben we Rijmer, anderhalf. Uh, dat is Doris, die is drie. En uh, Tjalling, die, uh, die is vier. Samen opvoeden, SOP, hier in Utrecht. Een oude participatie, crash. Nu is het gek, hè? Jullie worden gedoogd. Ja, dat, dat, dat vind mag ik. eigenlijk nog helemaal niet. Ja, tot, tot 2010 uh, mochten we gewoon bestaan. Alleen toen is er een wetswijziging geweest... Uh, waardoor ouders in de participatiecrash uh, ook een diploma moeten hebben... net als in de reguliere opvang om uh, op de kinderen te mogen passen... op hun eigen kinderen wel te verstaan. Ja. En dat is eigenlijk niet helemaal het idee. Hè? Want het idee is dat ouders goed voor hun kinderen en voor andermans kinderen kunnen zorgen... en dat ze daar geen diploma voor nodig hebben. Ja, dat, dat, ja, het is eigenlijk omgekeerde wereld. Dat je van ouders vraagt uh, om een diploma te gaan behalen om op hun eigen kinderen te mogen passen. Ja. Aan de andere kant is het ook wel belangrijk dat iemand die voor de groep staat, weet wat hij of zij doet. Dus zo'n diploma is ook zo gek nog niet. Uh, ik, ik snap dat je dat zo stelt. Uh, ik denk alleen dat je bij ouders die op hun eigen kinderen passen... Uh, wel mag verwachten dat ze weten waarmee ze bezig zijn. Uh, ja, daarom is het eigenlijk heel vreemd dat het vanuit Den Haag niet ondersteund wordt. En uh, dat de minister uh, op dit moment uh, nog geen uh, wettelijke verankering voor de OPC's wil, uh, wil maken. Dochter Jasmijn is jarig en deelt worteltjes staat uit met slagroom. Nou, dat is een mooie combinatie, dacht ik zo. Hoe werkt het voor ouders om uh, zo'n ouder participatiecrash, om daarin mee te draaien. Waarom, waarom is die keuze gemaakt? Nou, die keuze is eigenlijk... Uh, uh... Doordat we heel graag dingen samen delen en de kinderen ook opgevoed uh, zien worden door andere ouders. En dat kan in zo'n situatie. Ja. Niet alleen je eigen gezinnetje, je kleine gezinnetje en je eigen maniertjes, maar ook de kwaliteit van andere ouders. Ja, dus dat is, uh, je leert van elkaar ook ja. in, in het opvoeden. Ja, kijk, ik ben goed in knutselen, in, in verven en in koken. Maar niet in voetbal- en tafeltennis Nou, en er zijn altijd mensen die dat wel over kunnen en hele andere uh, kwaliteiten hebben dan ik zelf. Dus ja. uh, vandaar. En ik heb het idee dat uh, de opvang niet altijd stopt om vijf of om zes uur? Dat het ook nog wel eens doorgaat? Ja, dat kan ook zeker. Ook voor, uh, voor de tijd. Dus s morgens als iemand klem zit omdat hij naar nou, Amsterdam moet... een dagje dan uh, is uh, snel rondgebeld van nou, wie kan uh, al vroeger uh, mijn kind opvangen... en uh, dat komt allemaal goed. Ja. Morgen is hier een uh, debat over in de Tweede Kamer. U hoorde een verslag van Paul Sanders... And I Have a nice day, Stereophonics. Fraude met uh, persoonsgebonden budgetten in de zorg. Afgelopen vrijdag deed de FIOD een inval in Almere. En Trudy van Rijswijk die keek mee hoe dat ging. Ik wil de collega's binnen hebben. Hé, hey, mevrouw Kokje van uh, het OM. Wat zoeken jullie hier? Wij zoeken voornamelijk administratie. En? Al wat gevonden? Ja, er staan heel wat mappen. Er staan hier heel wat mappen en die worden nu bekeken door de mensen van de field. En dan gaan we kijken wat relevant is voor het onderzoek en dat wordt meegenomen van het onderzoek. Het staat echt tussen de broodjes, de helmers. En twee verdachten zijn aangehouden, verdacht van een fraude van in totaal acht ton. Staatssecretaris Martin van Rijn legt uit waarom sinds 1 januari speciale opsporingteams bestaan. PGB's zijn voor kwetsbare mensen. En dus elke euro die verkeerd wordt besteed gaat ten koste van die kwetsbare mensen. En vooral als dat mensen zijn die misbruik maken van de goedgelovendheid van die mensen die zorg nodig hebben. Dus elke euro verkeerd is verkeerd. En wie zijn dat, die mensen die frauderen? Het zijn vaak bemiddelingsbureaus die gebruik maken van de goedgelovigheid van mensen. Het is natuurlijk best een ingewikkelde regeling om PGB's aan te vragen wanneer heb je nou wel of niet recht op en het zijn mensen die aanbieden van ik ga het voor jou regelen... en dan toch eigenlijk uh, een grote strijkstok hanteren... en dat uh, geld niet voor zorg besteed wordt... maar ja, voor betaling aan die bemiddelingsbureaus. Maar blijkbaar is het dus heel makkelijk om te frauderen hiermee. Nou, het is misschien uh, te makkelijk. Uh, maar kijk, uh, uiteindelijk gaat het eruit... Van dat je dus een PGB aanvraagt voor zorg die je nodig hebt. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... van ik vind het moeilijk om aan te vragen en ik zoek daar hulp bij. Ja, dan als dan zo'n bemiddelingsbureau... Uh, of ten onrechte zorg aanvraagt omdat je dat zelf niet eens weet of uh, je het geld niet geeft waar je eigenlijk recht op hebt... dan is dat in beide gevallen verkeerd. Heeft u enig idee uh, wat de omvang van de fraude is, dus de totaliteit? Nou, dat weten we natuurlijk niet, hè, want fraude moet je opsporen. En, uh, maar uh, uit de berichten van het Openbaar Ministerie... die zeggen van ja, het zou toch wel eens om uh, tientallen miljoenen euro's kunnen gaan. Ja, we praten over een, uh, een budget van ongeveer 3 miljard... dus dat is al gauw groot geld. Nou, reden te meer om er heel goed op te letten. Vandaar ook het onderzoek in Almere. Een verslag hoorde u van Litwin Gevers. Staatsbosbeheer moet 100 miljoen euro bezuinigen op natuur en daarom worden natuurgebieden verkocht. Dat gebeurt aan particulieren. Je kan uh, via internet meedingen. En vandaag is de eerste kijkdag. Reden voor Jeroen de Jager om ook eens te kijken, Jeroen. Um, ik hoorde eerder het aantal van 50 mensen uh, die zijn komen kijken noemen. Ja. Dat, dat waren de mensen die kwamen kijken of ze een stukje bos of berm willen kopen. Ja, en zich vooral uh, kwamen informeren. Want uh, ze hebben de afgelopen weken al uh, die percelen bezocht die te koop staan. En nu kwamen ze dan uh, speciaal naar, een, naar het cultuurcentrum in Hoge Hexel om uh, alle folders uh, te bekijken en te praten met de mensen... die de boel hier in de verkoop hebben gedaan. 50 mensen. was boven verwachting veel, vonden ze, van het veilingbureau. Uh, juist omdat het allemaal via internet gaat gebeuren. Dus mensen kunnen zich ook thuis gewoon via uh, uh, de computer informeren... over de stukken grond die er zijn en de prijs bepalen. 75 cent per vierkante meter. Um, maar eens even luisteren hier, dit stukje. Wat horen we allemaal? Je hoort een chif-chaf. Een Volgens mij hoor je een gans. En net uh, hoorden we een wulp. En ik heb een eekhoorntje gezien. Maar die en Een specht uh, hoort tikken, hè? En die hoorden we ook tikken, ja. En er rijdt ook een tractor er uh, hier iets verderop over de week. Ja, die specht ja, is klopt. mooier. Het, het, het bosje ligt uh, zeg maar in het landelijk gebied. Dus uh, dit soort geluiden die, die, die kun je hier ook treffen. Ja. Wat uh, mogen mensen hier, want dit is een stukje bos. Uh, we lopen even die kant op, waar daar is een grasveldje midden in dat stukje bos. Met twee vennetjes. Uh, wat mogen mensen hier doen als ze dit, dit kopen? Want dit kunnen ze voor beginprijs 30.000 euro ongeveer kopen. Ja, wat mag je hier doen? Um, Heb ik ja, trouwens gezegd dat u van het Staatsbosbeheer bent? Nee, dat heb je nee. nog niet gezegd. Maar wat kun je hier doen? Um, ja, wat kun je in een bos? Hè? Wat mogen even... mensen hier doen? Mogen ze hier uh, een, een hut bouwen? Mogen ze hier uh, een huis neerzetten? Nou, kijk, wat je hier mag... Um, dat ligt in feite straks uh, in handen van, van de, de, de nieuwe eigenaar. Ja. En de bestemming die in het gemeentelijke bestemmingsplan uh, geldt... Die is eigenlijk bepalend voor wat je mag. En dit, dit stukje heeft de bestemming natuur. Dus zal het ook als natuur uh, zal het moeten blijven gebruiken. En ja. een huis bouwen mag dan niet. Nee, precies. We lopen hier over een paardje trouwens. Uh, recht van de overpad trouwens. Uh, want u bent... Uh... Jurjen Nanninga, u verkoopt de boel hier. Wat zegt u tegen de mensen? Mogen hier andere mensen overheen? In principe niet. Het is een perceel wat straks eigendom wordt van de nieuwe eigenaar. En die kan zelf aangeven of de mensen er wel of niet overheen kunnen lopen. Uh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe de nieuwe eigenaar zich opstelt. En wie zijn er vandaag allemaal op afgekomen? Wat voor mensen willen dit, dit nou kopen? Nou, in hoofdzaak particulieren en, en agrariërs. Uh, ik denk ook wel dat er een aantal mensen uh, vanuit het perspectief om, om, om eventueel te investeren... Uh, zijn geweest, maar er was een klein aantal. meerderheid is veruit, particulieren. Met name ook vooral uit de regio. Uh, en agrariërs. Ja, wat hebben jullie eigenlijk allemaal, uh, Hans van der beken in de verkoop? Ja, het gaat over uh, kleine bosjes in het landelijk gebied. En uh, de kleinste die zijn een half hectare. En het, het loopt op tot een hectare of vier, vijf. Ja, en met pijn in het hart moet je er afscheid van nemen als uh, staatsbosbeheer? Of denk je, nou, die particulieren die kunnen dat ook wel onderhouden? Nou ja, laat ik zeggen dat het een, een ongebruikelijk iets is uh, voor een natuurbeheerorganisatie. Uh, om zeg maar op deze schaal natuur in de verkoop te moeten ja, doen. Ja. Maar het is wel mooi, uh, Lucella. Hier die twee vennetjes. Het, uh, de zon is hier doorgebroken. Er hangt uh, mooi licht. Uh, en uh, ja, hier wil je toch wel zitten, een dagje. Mooie geluiden. Jeroen de Jager was dat. Dan uh, is er een eind gekomen aan dit Radio 1-journaal. Gaan wij naar Joost Eertmans. Joost, goedenavond. Lucella, Hallo. Het kabinet Rutte 2 gaan we het over hebben, uh, dus het huidige kabinet. Je zou het bijna vergeten, maar het zit, het zit er al bijna zeven maanden. Uh, althans, toen waren de verkiezingen. Het zit er bijna, nou, je kan zeggen ruim vijf maanden op dit moment. Uh, en toch lijken ze de draai maar niet te kunnen vinden. Uh, veel gedoe over het woonakkoord. Toen die miljarden naar Cyprus, enkel bandjes van Teven. Uh, nu met het Mondriaanakkoord zakt het vertrouwen nog verder weg. Rutte en Samson, je zou kunnen zeggen het is vlees nog vis... Of vlees en vis kan je ook zeggen. Het past in ieder geval niet heel erg lekker bij elkaar. Um, ik heb heimwee naar het vorige kabinet. Ik weet niet hoe, de, hoe u erover denkt, luisteraars. Toen was de politiek wat mij betreft nog duidelijk. Rutte 1, weet u nog, de gedoogconstructie. Was eigenlijk helemaal niet zo gek. Het liep natuurlijk verkeerd af. Maar ik heb er eigenlijk hele goede herinnering aan... Uh, veel kritiek, maar het is een beter kabinet dan wat we nu hebben. Dus mijn stelling is, ik heb heimwee naar het vorige kabinet. Met Martijn van der Kooi is erbij. En Joost Niemuller, u kunt bellen. 0800 1121 1121. Of Twitter mee, hashtag eens, hashtag oneens. Heimwee of niet, naar het vorige kabinet. Rutte 1, laat me weten. In avondspits, het gesprek van de dag, is er hier op Radio 1. Direct na het nieuws. Tot zo.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 Dit is Radio 1. De grootste Nederlandse banken gaan meer informatie delen... zodat ze zich beter kunnen wapenen tegen cyberaanvallen. Tot nu toe werd er uit concurrentieoverwegingen geen informatie gedeeld. Vanmiddag had de Rabobank korte tijd last van een cyberaanval. Internetbankieren, mobielbankieren en betalen met iDeal... waren een kwartier niet beschikbaar. Noord-Limburgse Prime PrimeChamp is failliet. De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag het faillissement uitgesproken. Een onderneming met meer dan 750 werknemers... en daarmee een van de grootste champignonbedrijven van Europa. Eerder dit jaar werd de directeur van PrimeChamp opgepakt... in een onderzoek naar de uitbuiting van Pools personeel. En de politie in Drenthe heeft negen mensen opgepakt op verdenking van skimmen. Het zijn een man uit Assen en twee vrouwen en zes mannen uit Roemenië. Ieder jaar bleken betaalautomaten bij twee tankstations in Assen en Roden te zijn geskimd. Hoeveel slachtoffer zijn geworden is niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit ja, Hiemstra. Het is droog en in de oostelijke helft van het land schijnt de zon. Vanuit het westen komt nu veel hoge bewolking binnendrijven. Maar ik denk dat dat later vanavond en vannacht grotendeels verdwijnt. Het koelt af naar een graad of 7 tot 10 vannacht. En op veel plaatsen kan het wat mistig worden. Morgen begint dan de dag wat nevelig en mistig en elders, uh, ja, vooral in het oosten, breekt later de zon door. En de zon blijft daar ook het langst schijnen in het oosten van het land. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen steeds meer bewolkt op de nadering van een zwak frontensysteem. En vanaf het middaguur gaat het dan in het westen wat regenen en dat breidt zich smiddags uit richting het midden en oosten. In het noordwesten klaart het in de middag, later in de middag weer op. Uh, langs de oostgrens wordt het het warmst, 17 tot plaatselijk 19 graden. In het noordwesten en westen wordt het 13 tot 15 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten... wakkert in de loop van de dag aan naar matig tot vrij krachtig... en aan de kust is de wind krachtig, winkelt 6. Woensdag is het zacht met 13 graden op de warren... tot 20 graden in het zuidoosten. Wel is er dan veel sluierbewolking. Donderdag is het koeler en dan ontstaan er buien. Vooral in het binnenland het wordt dan 10 tot 16 graden... En daarna gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Nou, aan het B-Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn aan het oplossen. Er staat nog 30 kilometer in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat voor Barneveld... 5 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda... voor Knoopend Ridderkerk 3 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle... staat nog een lange file tussen Vazen en Heerde 10 kilometer... Daar is een vrachtwagen gestrand. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ik heb heimwee naar het vorige kabinet. Ja, welkom in het theater van het argument. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL 0800 1121. Een schamele 42 zetelsluisteraars heeft de coalitie van VVD en PvdA... virtueel over van de monsteruitslag van nog geen zeven maanden geleden. Soms moet je de natuur gewoon zijn gang laten gaan. De VVD lijkt er een sport van te maken... zoveel mogelijk verkiezingsbeloftes in te leveren. En ook de PvdA is de koers kwijt. Ondertussen zien we de zorguitgaven doorstijgen. Ambtenaren mogen blijven zitten en de ombuigingen zijn wederom uitgesteld. Dat geldt ook voor het Marokkanenprobleem... dat niet als zodanig behandeld mag worden. En raken we nog meer geld kwijt aan vage economie in de marge van de Europese Unie. Het Mondriaan-akkoord van vorige week deed voor veel kiezers de deur definitief dicht. Waar Rutte 2 schippert, blaakte Rutte 1, moet ik zeggen, van zelfvertrouwen en enthousiasme. Zat men op twee CDA-dissidenten na op één lijn en voor een consistente koers. Dat geldt niet voor Rutte 2. Het gaat van links naar rechts afhankelijk van hoe de wind staat. Maar waar visie ontbreekt, komt het volk om. En dat zei Joop den Uyl. Ik heb heimwee. Heimwee naar het vorige kabinet. Bel nou. 0800 1121. Ja, ja, hartelijk welkom. Een nieuwe avondspit staat klaar. U kunt meedoen 0800 1121 of hashtag WNL, hashtag eens, hashtag oneens. Ik heb heimwee naar het vorige kabinet. Geeft u uw rapportcijfer maar eens over dit huidige kabinet. We zitten nog maar zes maanden met ze in het schuitje, maar... Het roeit niet echt vooruit, zeg maar. Het is, het is de vraag waar het wel naartoe gaat. Uh, u kunt meedoen. Ik heb eigenlijk best een goede pet op van het vorige kabinet. Daar is heel veel kwaads over geschreven en gezegd en gedaan. Maar was het eigenlijk wel zo slecht... als je het nu met de huidige uh, ja toch wat warrige koers uh, vergelijkt? Uh, Alex Kijker... Uh, Strengel twittert mij Eerdmans eerder naar het kabinet voor Rutte 1 dan bedoelt hij hoogstwaarschijnlijk Balken en de 4 en Guy Joffrey zeg maar Eerdmans um, verre van dat, ook oneens U kunt meenemen op Twitter, hashtag eens hashtag oneens, kijk ik vond dat ze met de juiste dingen bezig waren toen, ouder ontzien immigratie beperken, minder ontwikkelingshulp minimumstraffen, was inderdaad misschien waar de rechts Nederlandse vingers bij aflikten um, dat deed ik althans wel, en vond ik ook helemaal geen, uh, geen probleem goed zelfs, um, u kunt uw licht laten schijnen Martijn van de Kooi, onze binnenvoorts is er zometeen ook bij maar ik ga eerst naar mijn eerste trouwe bellen nu op 1. En dat is Ferdinand uit Utrecht. Goedenavond, Ferdinand. Goedenavond, Joost, met Ferdinand Hossenbus. Kijk, voor ik overga naar de orde van de dag wil ik dit even meegeven, hoor. Joost, ja. vanaf 2002 is dit land... Denk daar de mensen goed over na. En met die stelling van je ben ik het niet mee eens. Waarom Joost? Mm. Kijk, ik heb geen heimwee hoor naar uh, het vorige kabinet. Rutte, Rutte 1, dat was vier keer niet. Nu heb je Rutte 2. Twee keer niets. Maar goed, we zullen het met deze gasten moeten doen. Ik heb zelf mijn twijfels of ze die rit uitzitten. Daarom ja. dat ik ze net zei, vanaf 2002 demissionair. Want geen van die gasten heeft de rit uitgezeten. Nee. En het, en het klopt wat je zegt, hoor. Je hebt nu elke keer wat, dan weer zus en dan weer zo. En ja, Joost, het is hopen dat, dat het goed komt. Maar ik, nogmaals, ik heb mijn twijfels, joh. Weet je, af en toe loop je een trap op en denk je... jongens, dan ben ik hier lang mee bezig. En dan ben je nog maar net tien treden verder. Het lijkt ja. erop dat dit een kabinet is waar we al drie jaar tegenaan kijken. Maar ze zitten pas... Vijf maanden volgens mij vanaf november. Is het niet het heel het, bijzonder snel achteruit gekacheld? Het is zeker achteruit gekacheld. maar nogmaals, uh, die vorige da dat met dat gedoogte gedoe, ja, dat is toch in uh, zodanigheid gebracht. Kijk nee, wat er gebeurt. Nee, het is absoluut verkeerd afgelopen, maar de intenties, en ik had de indruk dat de persoon, maar goed, we zullen zo ook met, met Martijn van de Kooi bespreken. Ja. Is het niet een veel, was het niet veel beter op elkaar ingespeeld? Denk je niet dat dat nu toch een warge boel wordt tussen ook de PvdA ja, de VVD, intern bij de VVD eh, gemopper? Eh, het is niet zo consistent natuurlijk allemaal. Nee, daar heb je groot gelijk in. Bij die vorige was het toch iets anders als nu. Want toen deze twee heren. Bij, en het is inderdaad heel snel gegaan. Ja, ja. Daarom dat juist tussen Samsung en, en Rutte. Daar had ik ook mijn twijfels. Maar goed, er kwam een kabinet. En nu zitten ze er. En nogmaals weer je woorden herhalen. Dan nee. dit. Dan zus, dan zo. Ja. Ja. Weet je Joost, ik heb daarom... Erg mijn twijfels over, maar laten we hopen dat het een keer goed is. We hopen zijn. erop, Ferdinand. Dankjewel. Je brak het spits af, zoals we dat uh, in slecht Nederlands zeggen. Uh, maar u kunt er ook nog mee doen. 0811-21. Waakhoend, zegt mij, e Eerdmans eens. Rutte had wil dus nooit weg mogen pesten vanwege die 3%. En uh, daaronder staat de familie Veen. En die zegt mij, wat een onzin, Joost. Oneens. Natuurlijk gaat het niet best, maar de oorzaak zit in beleid tussen de jaren 90 en 2010. Martijn van der Kooi, goedenavond. Ja, goeie avond. Ja, Martijn, politiek watcher. Martijn, van 79 zetels op 12 september... blijven er nu 42 voor de coalitie over... in ja, nog geen zeven maanden tijd. Hoe analyseer je Klopt. dat? Nou ja, je hebt de metafoor van de trap, hè? De trap oplopen en uh, je bent nog maar tien treden... en dan uh, moet je nog, uh, nog 60. En je hebt het gevoel dat je, dat je eigenlijk uh, al jaren bezig bent... met ja. het klimmen van die trap. Ja. Ik zat zelf aan een marathon te denken. Iedereen weet... Dat deze renners zijn uitgeput. En dat ze eigenlijk ook niet meer verder komen. Ik zal uitleggen waarom. Maar ze moeten nog, nou ja, inderdaad, drie jaar en uh, wat is het? Ja. Uh, zes maanden. En nou waarom uh, kunnen ze eigenlijk niet meer? Omdat, uh, kijk, <laughs> er is een linksig akkoord gesloten. Het is een sociaal akkoord. Ja. Nou, dat sociale akkoord, dat kan alleen maar werken als het CDA het gaat omarmen. Nou, dat is nog maar de vraag. Ik denk zelf dat ze dat niet onverkort gaan doen. Hebben ze zelf al een beetje aangegeven. Dan moeten ze bij D66 terecht. Nou, D66 om aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Hè? Dat is het hele verhaal. En D66 wil dan dat allerlei hervormingen worden doorgevoerd. Flexibilisering Absoluut. van de arbeidsmarkt, et cetera. Dan kom je weer bij diezelfde bonden terecht. Uh, ja. kom je dan terecht. En die zeggen net, net, net. Dat doen we zo niet. Absoluut. Dus ze, zitten, ze weten het allemaal. Er is nog maar één aspect. Hè. De begroting is een heel ander aspect. Want er weet ook iedereen van dat ze niet aan die 3% zullen voldoen. Dat ze ook extra zullen ja, moeten zal... bezuinigen op een gegeven moment. Precies. Hè, want want het, loopt uit, het loopt gewoon uit... Maar kolen, goed, één ding. Maar Martijn... Eén ding, uh, Rutte 1 kon ook niet bogen op een meerderheid natuurlijk. Zelfs niet in de Tweede Kamer. Nee, nou die had natuurlijk wel gedoogsteun van, van de PvdA. Maar niet in de Eerste Kamer natuurlijk. Nee, nee, Dat nee, was nee, ook nee, ge dat, gezoek nee. en gezoek, Klopt. maar toch... Klopt, daar. Ja, ja, ja, nou kijk, waar jij in je analyse volgens mij gelijk in hebt... is dat daar wel besluiten werden genomen en dat er dingen gebeurden. En ja. wat je ziet is dat vanaf dag 1, toen we die inkomensafhankelijke premie uh, hadden... ...en dat oproerde tegen... Ja. Heeft dit kabinet al zijn plannen moeten toetrekken en het is eigenlijk doorgegaan tot op de dag van vandaag? En ja. dat hele regeerakkoord ligt in de prullenbak ja. op dit moment. En wat er voor in de plaats is gekomen is een ijskastakkoord waarvan alle maatregelen neerkomen op uitstel, afstel, et cetera. Nou ja, dat is niet, niet, ja, niet daadkrachtig. Zou nee, en zeggen. geen prettige boodschap. En ondertussen moeten we met z'n allen blijven lachen, zegt Rutte, toch? Want we moeten ja, erin ja, ja. geloven. Maar kijk, uh, hij gelooft er uh, misschien nog in. Maar dat is een beetje zo'n renner die denkt van... nou, met, op, met doorzettingsvermogen kom ik wel bij die finish. Ja. Maar iedereen ziet van, jongen, je bent pas bij 10 kilometer... en je moet er nog 30. Dus Precies. ik denk niet dat het gaat lukken. Jij denkt het niet? Ondertussen de luisteraars kunnen meedoen. 010... wat zeg ik, 010, 08. 111.21. En ik kom hier van, van alles komt er binnen. Ook op Twitter eh, Martijn. Tom van Wieringen zegt mij oneens. Dat gedeugde kabinet was een ramp. Zowel voor Nederland als voor ons imago in het buitenland. Het kon niet slechter. Dat, dat, dat, nou, dat vond ik niet. Eh, Joris van Harend zegt eerder als ik heb heim weer naar de tijden van de gulden. Eh, Martijn, er eh, ja. wordt gesproken. Wij belden bijvoorbeeld Ton Edeas om een reactie te geven. Die zei, Joh, ik doe er niet aan mee. Want er wordt een hetze door de Telegraaf ge, gevoerd. Ja. Eh, ik, het valt ja, mij ja, ook op, moet ik je van. eerlijk zeggen. Het is mijn lijfblad. Ja. Maar ik zeg wel dat er opvallend negatief over de VVD er wordt gesproken ja. in de Telegraaf. He. Vandaag weer chaos in de VVD. Op... Rutte heeft zelfs geprikkeld gereageerd door, door vrijdag te zeggen... van de, de tijd dat de Telegraaf nog een stropdas droeg, die is voorbij. Vond ik wel heel, mm. heel, heel bijzonder, opvallend. Um, hoe, ja. hoe analyseer jij dat? Nou ja, het is eigenlijk gewoon heel duidelijk. De VVD-kiezer, dat zijn de mensen die hebben gestemd op een programma... wat neerkwam op een solide begrotingsakkoord... af met je handen van die hypotheekrente-aftrek... Uh, nou, uh, nog wat dingen, wat hervormingen. En al die zaken komen er niet. Het hele VVD-verkiezingsprogramma wordt niet uitgevoerd. Terwijl de Partij van de Arbeid dat wel ja. gedeeltelijk heeft. En de achterban van de Telegraaf is, zit voor een belangrijk deel op rechts. He, dat zijn voor een belangrijk deel rechtse kiezers... of kiezers die kiezen voor populistische partijen. Maar uh, de Telegraaf die heeft dus voor zijn lezers, is, gaat voor zijn lezers staan. Die zegt... Uh, uh, beste VVD, dit gaat uh, niet goed zo, want nee. jullie komen, je beloft het niet na. Dat hebben ze toen al met dat premieoproer gedaan. Nee. Hè. Dat was natuurlijk uh, in zekere zin heel succesvol, want dat ging volledig van tafel na, na een week. En, uh, ja, ik precies. Ik vind het dus flauw, ja, nee, vind daarom, het flauw maar... om te zeggen van, van Telegraaf, je bent een, uh, een actie tegen ons begonnen. Nee, de Telegraaf die zegt, uh, onze lezers vinden dit niet leuk. Zo maar, is dat. We hebben daar... Die hebben daar namelijk niet voor op de VVD gestemd. Zodat alle dus, beloftes in de prullenbak komen. Dat is een boodschap aan, aan Ton Hedeloos eigenlijk van je, Martijn. Nou, moet je de telegraaf ook niet tegen je hebben, geloof ik. Dat, dat wil inderdaad wat je zegt. Is uh, vrij onverstandig. inderdaad. Vrij, in vrij onverstandig. Ja. Nou, grote paniek is er dan in, in de VVD. Ik heb weer naar het vorige kabinet kabinetluisteraars. U kunt meedoen. B blijf hangen, Martijn, want we gaan even bellen. bellers ja? erbij trekken. Ik ga naar Jeroen van Tets uit Hilversum. Ja, goedenavond. Jeroen. Hoi. Zeg maar. Ja, ik heb heimwee naar een kabinet... wat uh, maakt niet uit van welke signatuur... maar die kan bouwen op uh, een betrouwbaar kiezersvolk. En dat is het bij, per definitie niet, van tussen PvdA en VVD? Nou, nee, ik bedoel te zeggen dat in dit soort discussies... we ontzettend vaak over hully en zully hebben... en altijd hmm. wijzen naar mensen die het fout doen... terwijl wij, de kiezers van Nederland... Ja. Ja. de oorzaak zijn van het feit dat een land moeilijk regeerbaar wordt. Als mensen niet gaan stemmen op een partij waar ze het mee eens zijn maar ze gaan strategisch stemmen omdat ze Jantje of Pietje als minister-president willen... en je krijgt als resultaat dat je twee partijen tot elkaar veroordeelt... die heel moeilijk met elkaar één meerderheid kunnen vormen... Correct. en andere meerderheden zijn er bijna niet. Dan hebben wij gezorgd voor die ellende. Maar nou, uiteindelijk hadden ze ook, ook nee kunnen zeggen. Dat was het niet makkelijk geworden, dat schreef ik jou ook meteen mee. Maar Rutte had ook kunnen zeggen, ja, maar dit gaat gewoon niet werken. Ik doe het niet. Ja, en wat was voor, wat, welk kabinet was ja. er dan te vormen? Of kon je dan weer een nieuwe, uh, nieuwe verkiezingen gaan doen? Misschien. Kijk, het gekke is, ja. als verkiezingen een uitslag geven die eigenlijk niet weergeven wat, hoe Nederland er grosso modo over denkt... ...omdat het alleen maar erover gaat hoe een volgend kabinet gevormd moet worden... ...ja, dan zijn politici hun leven niet meer zeker. Moet je nagaan, je hebt een ja, meerderheid ja. van meer dan 80... En je valt nu terug naar 42. Dat, waren, dat ja, ja. Waren, was vroeger was dat niet denkbaar. Nee, was ondenkbaar. En zo volatiel als de beurzen zijn, zo volatiel zijn de kiezers van Absoluut. Nederland. En het gevolg is dat wij met de brokken zitten van al in tien jaar tijd geen goede regeerbare regeringen. En dan gaan we allemaal zitten wijzen naar Den Haag te zijn... Ja. terwijl wij zelf daar de schuld van zijn. Maar goed, het voordeel is dat ook een 50-plus voor Rutte dan althans bekeken... dat weer zo weg kan vallen, hè, Dat is net zo, net zo goed aan de hand dat ook oppositiepartijen alle kanten opslaan. Het is natuurlijk, van wat je zegt, je raakt de spijker op zijn kop... wat mij betreft, Jeroen, dat het alle kanten opvliegt. En, eh, maar goed, of het goed gaat komen, dat vraag ik me zeer af in deze constructie. Eh, bedankt, Jeroen. Jeroen van Terzert, heel veel zijn. Piet Kleinbonk zegt, eens, sorry, eens de club van Peter Balkende... ging elke dinsdagavond biljarten. Daar werd alles beslist. Het mag vreemd klinken, maar het werkte. Misschien de eigenaar van de biljartclub. Uh, Dennis Boom zegt, Eerdmans, ik mis een stevig CDA. They rule this country. Zonder visie, maar ze stonden er wel. En Hosta zegt mij eens, we hadden Peter en we kregen Mark. Die kan goed kletsen, maar hij gooit ons in de kwark. Uh, Ga zo naar Joost Niemuller, publicist. Ook wel verstand van zaken rond het Binnenhof. Hein Groen uit Amsterdam. Goedenavond, meneer Eerdmans. U heeft heimwee... Ja. Maar u hoeft u niet ongerust te maken. Want toen ik vorig jaar het stemlokaal verliet... toen was de uitslag nog niet bekend. Toen heb ik tegen die dames en heren... die achter de tafel zaten... dames en meneer... ik wens u nog een verdere prettige voortzetting... van de dag. Maar ik zie u volgend jaar wel weer. Ja. Nou, Dat komt uit, meneer Eertmans, Dus het wordt vanzelf opgelost. En die meneer wie net de burgers van Nederland de schuld geeft, ja, die, denk, die heeft niet goed nagedacht, want we zijn met leugens en bedrog, zijn we in die val gelopen. Ja, goed, met open ogen, dat zegt hij er wel bij. Ja, met open ja. ogen, dat, dat als iedereen zijn ogen openhoudt en goed oplet wat er gebeurt, we moeten eerst weer zorgen dat Nederland en Zelfstandige staat wordt. Nee, dat is eens, meneer Groen. Maar goed, je moet je ogen open houden. Maar als er een blinddoek voor zit, dan, dan giet het ook niet op. Jan Willem zit het oneens. Je bent kort van Memorie Eerdmans. We hebben nu tenminste een kabinet dat wel streeft naar maatschappelijk draagvlak. Dat zegt hij erbij. Joost Niemulder, goedenavond. Ja, hoi. Joost, zo, je klinkt ver weg. Ja, nu beter. En nou, ik ben ineens dichtbij. Uh, Joost, schrijver, journalist, ben je natuurlijk op vele terreinen. Um, hoe analyseer jij het? Ik zeg, ik heb heimwee naar het vorige kabinet. Dat klinkt voor veel mensen vreemd in de oren. Ja, ik vind het wel een beetje sterk, hoor. Ik bedoel, ik vond het ook al een enorm zootje, dat vorige kabinet. Nou, nou, nou, nou. Dat viel toch wel mee, Joost? Kijk, het was natuurlijk leuk, uh, uh, leuk bedacht, maar... Uh... Uh, we hadden daar nu eindelijk een streng immigratiebeleid. En vervolgens bleek dat daar natuurlijk helemaal niks van terecht kon. Omdat alles al uit handen is gegeven. Dat hadden we van tevoren ook kunnen bedenken. Dus we bleven gewoon bij een soort fop rondje door Europa. Met uh, uiteindelijk met de boodschap dat er helemaal niks van terecht zou komen. Uh, en volgens uh, trok Wilders daar tere terecht de conclusie. We moeten eigenlijk eerst uit de EU voordat we überhaupt ergens over kunnen praten. Ja, nou goed, daar moeten we niet in de details over ingaan. Maar ze hadden een lijn die je op zich kon begrijpen, denk ik ook. Kijk, het gaat mij om, het, om ook de achterbannen achter ja. zo'n kabinet, die konden zich wel vinden. Dan kun je er allemaal tegen barrières op lopen. Dat snap ik ook wel, Joost. Maar zoals dit kabinet opereert, het is, het is eigenlijk nooit goed. Dat ja, is ook nee, bijna nee, niet nee, meer maar, te Begrijp me goed, dit is een verschrikkelijk kabinet waar we nu mee zitten. hoor Ik bedoel, daar zijn we het helemaal mee eens. Maar uh, nou ja, da da dan zou je misschien kunnen zeggen... Nou, dan heb ik desnoods nog uh, een soort heimwinnaar. Ja, no, zet dat er maar bij dan. De overtuiging klinkt daar ook bij mij in niet meer bij. Ik hoor ja, het, maar... ik hoor het. Hoe lang geef je dit kabinet nog, Joost, Niemuller? Nou, een najaar denk ik. Dat lijkt me wel een goed uh, moment. Kijk, uh, ze hebben nu eigenlijk die 4,5 miljard, uh, schuiven ze nu voor zich uit. Uh, Rutte zegt van, uh, koopt u gerust uw auto, uh, het komt allemaal weer goed met de economie. Nou, over, uh, in augustus weten we dat dat dus niet het geval zal zijn. Uh, en dan, dan moeten we dus, ja, nu, nu zien we dus een, een enorm verdeelde VVD op dit punt. Ja, uh, ik denk dat dat eigenlijk het meest denkbaar scenario is dat dat uh, Rutte het leiderschap van Rutte daar een einde aan komt. Maar uh, zonder, met, met nieuwe verkiezingen bedoel je ook? Dat... Nou, dat zal dan vervolgens leiden tot het einde van dit kabinet, uiteraard. Maar, uh, ja. en, en dus tot nieuwe verkiezingen. Ik denk dat het grote probleem nu eigenlijk gewoon de, de, de verdeeldheid binnen de VVD... ze hebben al een enorme klap gehad natuurlijk... Uh, toen een nivelleer opeens een feest bleek te zijn. En uh, nou, daar denken ze bij de VVD heel anders over. Vind je dat hij zijn geloofwaardigheid dan niet meer heeft? Want ik, ik, blijf, ik blijf nog een man, ik vind Rutte namelijk een goede vent... en daarom noem ik ook Rutte één, omdat ik dat een goed, beter kabinet vond. Maar hij zit gewoon in een onmogelijke constructie... Waarbij hij het nooit goed kan doen. Ik, ik heb heel wat gedraai meegemaakt in de politiek, maar wat hij er nu van maakt, eh, gewoon gelijk naar de verkiezingen gewoon precies het omgekeerde vertellen dan waar hij de verkiezingen mee... Ik, in in zo'n mate heb ik dat eigenlijk nog nooit gezien. Ik vind dat echt zo ongeloofwaardig, ik bedoel de verkiezingen ingaan van eh, mijn grapjes maken over socialisten en dat nooit en vervolgens... Nee. Die dus al een deal gemaakt hebben met Diederik Santon in een restaurantje. En gewoon, uh, dat is gewoon echt op zo'n geweldige schaal de boel belazen. Ik vind het ook een aardige man, hoor. Dat gaat het nee, dat, dat vindt iedereen geloof Maar dat is pijnlijk. Harde conclusie, Joost. Dat is, dat is, het, dat is het zeker. En, en de, vraag, de vraag is of, of, het, of het kiezersvolk van de VVD al dan niet uh, wel of niet beïnvloed wordt door de berichtgeving erover. Maar het is een moeilijk uitkomen, denk ik, voor, uh, voor Rutte en zijn cornuiten. Nou ja, deze nee, komen hier dus niet meer uit. En en wat je dus ziet, eigenlijk al een openlijke opstand. Als je dus ziet dat Schipper eigenlijk. Ik uh, ja. zag haar toen uh, op de tv uh, als eerste reactie van over het sociale akkoord. En je had zoiets van, uh, nou, ik weet het niet. Ik moet het inderdaad zien. En wat ik ervan hoor, dat klinkt niet echt positief. Ja, hallo, dat is de, de tweede, de tweede persoonmomorte hebben ja. de VVD, die gewoon. Eigenlijk dus uh, Rutte hiermee dus een enorme... Onvoorstelbaar. Overdoel. Iemand die zo loyaal al die jaren is geweest in de Kamer ook. Uh, hè, mevrouw Schippers, dat, dat is toch heel bijzonder. Blijf nog even hangen voor het laatste woord, Joost. Uh, ondertussen ga ik naar Vincent, die twittert mij eerdmans oneens. kabinet haalt gewoon de eindstreep, net als bij de marathon. Stap voor stap, hoe eet je een olifant? Hap voor hap. Zegt die medestander, zegt Eens Belkende had soms moeite met beslissen. Oké, okay, maar Rutte stelt gewoon elke beslissing uit. Hallo, hoe nu verder, zegt hij. Ben, zegt mij, Eerdmans, de VVD en de PvdA zijn bezig zichzelf op te heffen. Kiezersbedrog wordt keihard afgestraft. Geen economische crisis, maar het is een bestuurscrisis, zo concludeert hij. Ik heb Heimwee naar het vorige kabinet. Hans van Hest uit Tilburg. Ja, goedenavond. Met Hans van Hest, ja. Ja, ik had willen zeggen, misschien moet je eigenlijk Heimwee hebben naar het volgende kabinet. Heimwee naar het Was volgende klaar. kabinet, juist. Ja, naar het volgende kabinet, ja, want wat er allemaal geweest is van tevoren, de afgelopen tijd, is uh, allemaal niet zo fantastisch, hè. Ik denk dat ik hem had gedaan als ik dit vanmiddag bedacht had. Dan, dan vind ik hem nog beter, Hans. Ja, goed. Je moet vaker bellen. Is goed. Okay. Ja, dat, nou, dat doe ik wel hoor. Maar dat onthoud je misschien niet. Maar dat is zo. Nou, dan onthoud ik Schap. het bij deze, Hans. Dit ga ik niet meer vergeten. Bedankt. Het is goed. Hans. Jo, goed. Tot de volgende keer dan. Medestander zegt nog eens: oneens. Mark Rutte kletst. Heel... Nee, net was medestander het wel mee eens. Nu oneens. Mark Rutte kletst heel vaak. Maar raak. Maar hij heeft tenminste geen mail in zijn mond, zoals Peter. Samen sussen, Balk en de. Ik ga naar Hans Boelen uit Rotterdam. Goedenavond, Joost. Hans, heb je ook heimwee? Ja, ik heb heimwee naar uh, de betrouwbare politiek, Joost. Uh, ik ben iemand die politiek geëngageerd is. Ik volg alles. Ik ben een trouwe stemmer. Ik ben een VVD-stemmer. En even om dat in uh, beetje te, te, te, te omlijsten. Ik, uh, heel ik ging altijd met mijn vrouw nadat ik mocht stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen uit eten om te vieren dat wij mochten stemmen. En ik wil maar duidelijk maken dat zelfs mensen zoals mevrouw en ik zich afkeren van de politiek. Omdat het gewoon, je stemt op een partijprogramma en uiteindelijk krijg je dit. En dat is denk ik het essentiële punt. Mensen voelen zich steeds minder thuis bij wat er in Den Haag gebeurt. En wij vierden dat we mochten stemmen. En zelfs wij voelen ons steeds ja. verder verwijderd van wat er in Den Haag gebeurt. Ik denk dat dat het essentiële probleem is. Daar zit veel in, daar zit veel in. Opvallend is wel, als er een nieuwkomer komt, dat die dan, hè, zoals wilde natuurlijk, als het van buitenaf erin kwam. En dan toch ook wegzakt in die verkiezingsuitslag, hè? Want moet, dat is ook een feit... dat die wegzakte van, van boven de 25 dacht ik, naar, naar inderdaad 13 Ja, dat klopt. Maar ik denk... ik hoorde een eerdere luisteraar zeggen van... ja, uh, we zijn er met open oog ingetuind. Dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook... Het, de, de, het gevolg is van democratie. Kijk, je hebt mensen die stemmen VVD... je hebt mensen die P, uh, stemmen P van de A... je hebt natuurlijk nog meer partijen, maar even in dit scenario... Uiteindelijk zijn die twee partijen tot elkaar veroordeeld. Wel, ik als vvd stemmer heb niet gestemd hm. op een samenwerking met de VVD, Nee, maar dat klopt Raam, helemaal. Maar dat is wel, ik realiseer me wel dat dat het gevolg is van de democratie. Precies. Alleen mensen moeten op, de partijen moeten op een gegeven moment zoveel inleveren om uiteindelijk in het plus, plus te geraken. Ja, ja. Dat er van beide kanten niks meer over is en dus er nu ook het regeerakkoord in de prullenbak ligt. En ja. waar, waar sta je dan als stemmer? Moeilijk. Hans Boele, dankjewel. Uit Rotterdam kwam je. Dat is inderdaad de uitruil die ze men probeerde. En dat lukte eigenlijk niet. hè Joost Niemuller, uh, het laatste woord voor jou. Ja, nou ja, kijk, wat je eigenlijk ziet is, is de kramp waar de, de, de politiek in verkeerd is is, is, is om maar niet met wilders te moeten samenwerken. Ja. En daardoor krijg je dit soort idiote uh, dingen. Kijk, stel je voor, de, uh, je, jij zegt heimwee nu naar het volgende kabinet. Nou, als ik ergens bang voor ben, is het wel dat. Want wat krijgen we dan? He, als die peilingen een beetje kloppen, dan krijgen we een grote PVV. En vervolgens zeggen die andere partijen nog harder, we gaan niet met Wilders samenwerken. Dus krijgen we een soort regenboogcoalitie van, van clubjes ja. die allemaal niet Wilders zijn. Wat ze wel zijn, weten we niet. En wordt het uh, uh, uh, uh, eigenlijk een nog veel er ergere zorg? Maar dat moet net zo lang doorgaan totdat men gewoon met Wilders gaat regeren. En op een normale manier. Ja, nee, nou precies. Ik denk dat dat, uh, dat de oplossing is. En dat niet alleen met Wilders, maar ook met de SP. Weet je wel? Nou, zeker. Die hangen nu ook te verkopen. En een nieuwere partij als de oudere partij, wellicht. Ja, nee, maar dat is het denk ik ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Joost Niemuller, dankjewel, schrijverjournalist. En uh, nou zeker de analist van de, van de laatste politieke stand der dingen. Uh, we zijn door de uitzending al bijna heen. Ik kan nog even heel kort kijken. Leo, nou, laat ik het... Nou, laat ik het maar niet doen, want er zijn nog veel te veel tweets... die ik u ook even wil voorleggen. Lars Damens zegt mij Eerdmans... nee, ook onder de vleugels van Wilders bleven we stilstaan. Maar dat geschuur tegen de sociale partners, dat is ook echt niks. Open zitten dat kan je missen, wel voorstellen, Joost. Maar oneens, de overheid is een duur product dat je gedwongen moet afnemen... Geeft de vrijheid op nee. Johan Edel zegt ook oneens: de beste stuurlui staan aan wal. Er is geen regering die het ook maar goed kan doen. En Ludi Passerel zit het eens: Peter Balkende had een tuinkamer waar ze bij een crisis tegen gingen drinken. Daarna hoor je er vaak niets meer van opgelost. En eh, Rieks Oosting twittert mij... mei: Rutte 2 heeft in ieder geval geen last van het ongeleide projectiel. Wil dus, nou daar sprak Niemelu net ook wel wijze woorden over. Um, Heimwee naar het vorige kabinet, heimwee naar het volgende kabinet. Um, de stelling was duidelijk. U was er denk ik in meerderheid mee oneens. Um, we zijn er doorheen. Dat betekent dat u ja, de tijd vliegt. Uh, Straks gaat luisteren naar Kunststof. Daarin fotograaf Robin Utrecht te gast. Um, Omroep BNL is morgen weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1 met Vandaag de Dag. En daarin zitten advocaat Jan-Hein Kuipers en internet-expert Danny Mekic. En Merel Westrik presenteert dat allemaal morgenochtend vanaf 7 uur vandaag de dag dus op Nederland 1. Heeft u nu al heimwee naar de uitzending van vanavond, dan kunt u vanavond op Twitter terugzien. @eertmans. Eertmans, dat is mijn account, daar zal die op komen. Het avondspits WNL. Deze en andere uitzending kunt u ook terugluisteren op www.omboekwnl.nl/slash avondspits. Het was mij genoeg om deze week weer af te trappen met ons opinieprogrammatje. Morgen zijn we er weer vanaf half zeven natuurlijk op Radio 1. Fijne avond en tot avondspits. Vrijdagavond van zeven tot acht, Mandjaren. Tips voor de crisis. Topchef Sander Overeinder koopt voor 8,63 euro een maaltijd voor een gezin van 4. Bijna gratis boodschappen doen bij het scheiden van de markt. En de grote pindakaas-test. Luister naar Mandjaren. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Logisch toch? Want dat is dus standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Ervaar zelf de kracht van een .com domein. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco Bandenspecialist. Ook logisch bij Your Hosting, krachtige VPS-hosting voor grote websites. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.